Twee uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. VVD-kamerlid Mark Verheijen biedt zijn excuses aan... voor zijn uitspraken van gisteren. In het Radio 1-programma Trolls Kamerbreed... zei hij dat eurofielen gevaarlijker zijn dan rechtspopulisten...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 Paus Franciscus heeft gebeden voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan. Op het Sint-Pietersplein stond hij tegenover tienduizenden gelovigen... stil bij het hoge dodental en de enorme schade. De orkaan trok de afgelopen dagen een spoor van vernieling over de Filipijnen. De autoriteiten vrezen dat het dodental oploopt tot boven de tienduizend. De paus vroeg om een stil gebed voor onze broeders en zusters in het getroffen gebied...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 Franse journalisten hebben in München de ondergedoken kunsthandelaar Cornelius Gorlit opgespoord. Gorlit kwam onlangs in het nieuws toen bekend werd dat in zijn woning meer dan 1400 deels verloren gewaande kunstwerken waren gevonden. Een deel daarvan zouden door de nazi's geroofde werken zijn. De 79-jarige Gorliet bleek zich schuil te houden in het gebouw waar de kunstverzameling werd gevonden. Hij wilde geen interview geven. Het weer, enkele buien, maar geleidelijk wordt het droog en breekt de zon door. Het is 8 tot 11 graden. Morgen in de loop van de dag, vooral in het westen, regen. maximaal maxima rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Aanwit nou, BNV, verkeersinformatie met één file door werkzaamheden op de A1... van Apeldoorn naar Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken, zes kilometer.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 Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, WOW wie -wie meldt zich vandaag weer in de bovenste regionen van de eredivisie. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ spelen allemaal straks. En nu is bezig PEC Zwolle tegen FC Twente. Oftewel, wie is de beste van Overijssel, Ronald van der Geert? Ja, en twee ploegen ook die zich kunnen nesten in de oksel van Vitesse... aan het einde van deze middag, na 78 minuten nieuwe tussenstand. Want het was 1-0 voor Zwolle, het doelpunt van Guillaume Fernandez. Inmiddels heeft Pintzi Pro Mester, een minuut of drie vier geleden 1-1 van gemaakt. Het was een actie over de rechterkant. Rosales schepte de bal op het strafstroomgebied in. Ze wilde wegwerken, een beetje achterwaarts met een omhaal in de voeten van Promes. Die de bal met een mooie beweging uit de lucht haalde, ja, schiet maakte. En uiteindelijk achter Diederik Boeren schoot. En zo is het 1-1. Is er nu meer balbezit voor FC Twente dat hardnekkig probeert een tweede te maken. Voorlopig dus nog een gelijke stand hier is. Om half drie spelen PSV en Ajax allebei een uitwedstrijd. PSV in Breda tegen NAC en Ajax in Nijmegen tegen NEC. En vanaf half vijf kan AZ de koppositie herover op Vitesse. Maar dan moet het wel winnen in de Kuip van Feyenoord. In Valencia valt de beslissing om het wereldkampioenschap in de MotoGP. In de laatste wedstrijd van het seizoen, Hans van Lozenoort. Met Jorge Lorenzo aan de leiding in deze wedstrijd. Vlak achter Dani Pedroza en dan Mark Marquez. Mark Marquez heeft aan deze positie voldoende om wereldkampioen te worden. Eindert hij bij de eerste vier als Lorenzo wint. Dan is hij kampioen in deze klasse. Maar we zijn er nog lang niet. Nog 27 ronden te gaan in een loodzware MotoGP race. Over een uur begint de allermooiste affiche van het tennis. Twee levende legendes bestrijden elkaar voor een plaats in de eindstrijd van de ATP World Tour Finals. Natuurlijk zijn dat Federer en Nadal ook de top van de top in actie... in de hockeyhoofdklasse Koploper Rotterdam tegen nummer 2 Amsterdam. En we zijn in Turijn voor de belangrijke wereldbekerwedstrijden shorttrack. Town Called Malice van The Jam. PEC en FC Twente staan op 1-1. Ronald van der Geer, vorige week was er zo'n heel leuk voetballertje bij PEC. Ryan Thomas, duwt hij ook mee? Ja, hij is net gewisseld. Hij was niet zo opvallend als uh, dat hij dat uh, vorige week was. Er zijn uh, wat dat betreft andere mensen die de hoofdrol voor zich opeisen. Fernandez bijvoorbeeld. Of uh, Klieg. En uh, uh, eigenlijk ook wel een beetje Mokoccio. Het is 1-1 na 82 minuten. Maar het had bijna weer 2-1 voor uh, Zwolle kunnen zijn. Net goede steekbal van Aschente. Ook weer een van de smaakmakers samen met Saint-Mak. Het is gewoon een leuke helftal van uh, Zwolle. Hij steekt die bal het strafschopgebied in. Hiewat loopt eigenlijk goed. Komt vanaf links het strafschopgebied in. Schiet de bal door de benen van de keeper Marsman. Maar dan staat Bieland nog op de lijn om die tweede treffer van Zwolle te voorkomen. Twente probeert het wel, maar heel veel overleg en nauwkeurigheid is er niet. Waardoor Diederik Boer eigenlijk niet zo heel erg in gevaar komt. Eigenlijk meer last heeft van zijn verdedigers die zo heel af en toe eens in paniek raken. Boerste die een bal verkeerd raakt, een, een, een balletje terug. Dat tot corner wordt verwerkt door Gravenbeek. in plaats van in de handen van Boer terechtkomt. Nou ja, zo komt Zwolle wel onder druk te staan in, in eigen huis. Ook niet zo gek natuurlijk, want Twente wil weer eens winnen. Na een gelijkspel tegen NEC en een nederlaag tegen Aarhus. Adel Den Haag. Maar zo heel stiekem denkt Zwolle vanuit die, die gesloten formatie, zo in de, in de counter... is een keer een momentje in de buurt van de golf van Twente. Dat zit er nog wel in, in die laatste zeven minuten. Het is inmiddels gaan regenen in Zwolle. Overigens zijn er aan beide kanten nog kansen geweest. Fernandes, goede redding van de Marsman. Dat was een inzet van dichtbij. Fernandes is inmiddels ook vervangen. En we hebben een kans gezien voor Tadic. 1 op 1 met Diederik Boer, de teruggekeerde doelman van Pek Zwolle. In eerste instantie Red Boer. Weer terug die bal op het lichaam van Tadic. En vervolgens... Vervolgens via de Servier op de lat. Nu probeert Zwolle te combineren op de helft van Twente. Dat gaat mis. Twente zit ertussen. Maar Twente levert wel weer in bij Pek Zwolle. Met Hivat. Net niet tot bij Nijland. Die net voor de geblesseerde klieg is gekomen. En nu kan Twente er weer uit. De ruimtes zijn nu even groot. Bal aan de linkerkant. Moktar. Oudspeler van Zwolle. En voorzet vanaf de linkerkant. Nee. In de voeten van zijn voormalig clubgenoot. Achente. Terwijl daar toch. Ebicilio. Castanjos. En Tadic in dat strassopgebied waren. En Mokotjo. Toch echt een van de uitblinkers bij Zwolle. Paas maar weer eens een keer keurig van rechts naar links. Maar de bal wordt aangenomen door Labier. Die is zojuist in het veld gekomen. Voor die Nieuw-Zeelander. Bal wordt opzij gelegd voor Nijland. Nog verder opzij. Dan terug naar Nijland. Nijland schiet. Marsman half. En dan kan Rosales een corner voorkomen. Ja, ik moet me even strekken. Want iedereen gaat hier staan. We zitten ongeveer op de andere 16 meter lijn. Dus het is allemaal uh, moeilijk te zien. Maar uh, sensatie dus nog wel in die uh, slotfase van uh, deze wedstrijd. Een, een topwedstrijd. Want het onderlinge verschil is maar één punt. Ja, wie oh wie gaat deze wedstrijd winnen? Ik denk dat de koek nog niet op is. Het is 1-1. In Turijn, waar acht jaar geleden de Olympische Winterspelen waren, zijn dit weekend wereldbekerwedstrijden shorttrack. En die zijn dan weer belangrijk voor de komende Winterspelen in Sochi. Sebastian Timmerman, jij kijkt naar de 1000 meteren. En daar heb ik zojuist Jorien Tamors gezien. En Jorien Termors is door naar de volgende ronde. En dat is dan de halve finale op de duizend meter. Want ze wint haar kwartfinale. Dat doet ze goed. Ze leidde eigenlijk van start tot finish. Ze wint voor de Chinese Lee En die twee gaan dan door naar de halve finale. Nadat nou, in de eerste hit Yara van Kerkhoff... de andere Nederlandse die nog over was op de duizend meter... werd uitgeschakeld. Zij was kansloos in haar kwartfinale. Eindigde als vierde en laatste. Inderdaad, dit weekend en het volgende weekend... als er ook een wereldbekerwedstrijd is in Colomna. Dat zijn de belangrijkste weekenden voor 2013 voor de landen van het Short track. Het is erop of eronder, want dit en volgend weekend... worden de tickets verdeeld voor de Olympische Spelen per land. Bijvoorbeeld op de 1000 meter verdient de top 32 een ticket voor zijn of haar land. Nou wat dat betreft zijn Jorien Temors en ook Jara van Kerkhoff in ieder geval op weg... om als ze volgende week net zo goed rijden zoals nu... in ieder geval twee Nederlandse tickets te verdienen op deze 1000 meter, maar vooral later vandaag op de relay wordt het ook voor Nederland belangrijk om daar goed te presteren in de halve finale van die aflossing. Maar goed, Jorien Tamors die gisteren een, een mindere dag had, ten val kwam op de 500 meter. En een penalty kreeg, dus gedisqualificeerd werd op de 1500 meter. In ieder geval vandaag uh, in betere vorm, maakt een betere indruk. Zij wint dus zojuist de derde kwartfinale en gaat door naar de halve finale op de 1000 meter. Dadelijk bij de mannen drie Nederlanders in de kwartfinale. En dat zijn dan Brilsma, Knecht, terug naar Blessure en Freek van der Wart. De Grand Prix van Valencia is niet alleen spannend in de MotoGP. Het is de laatste wedstrijd en de beslissing gaat zometeen vallen. Maar Hans, was het ook voor de Moto3 en zo mogelijk nog veel spannender? Ja, wat de puntenstand betreft wel. Er waren drie kanshebbers op die wereldtitel. Uh, Luis Salom, Maverick Vinales en, en Alex Rins. Slechts vijf punten, punten tussen dit drietal. En ja, die race ging door tot de echte allerlaatste bocht. Dat daar een keer de beslissing viel. Salom was halverwege de race gevallen. Die ging dus uit de strijd om de titel. Maar het was Vinales die daar Rins aftroeft. En daarmee werd de 18-jarige coureur uit Figueras in het noorden van Spanje. Wereldkampioen Moto3. En volgend jaar gaat hij zijn kunsten vertonen in de moto 2 klasse uh, Jasper Iwema, de enige Nederlander. Uh, 21ste werd hij in deze wedstrijd geen punten. Dus volgend jaar overigens een nieuwe Nederlander met een vaste start bij alle Grand Prix. De 19-jarige Brian Schouten in 2014. Hij tekende gisteren in Valencia een contract met het Franse CIP-team. ...van oud-coureur Alain Bronek. Maar dan naar de MotoGP. De race is in volle gang. En ja, mocht iemand zich afvragen of Jorge, Martires, uh, of Jorge Lorenzo nog een bepaalde tactiek heeft... ...ja, dat heeft hij zeker, want hij rijdt op kop. En iedere keer als Dani Pedroza, die vlak achter hem zit... ...als hij er langskomt, dan passeert Lorenzo bij de volgende bocht. Of bij dezelfde bocht. Het is ongelooflijk spannend. Marc Marquez zit er vlak achter. Die heeft aan de vierde plaats voldoende om wereldkampioen te worden. Dus nu zit hij in derde positie. En de tactiek van Lorenzo is duidelijk. Als de anderen zich ermee kunnen bemoeien, dan... Op dat moment heeft hij die in ieder geval Marquez met een probleem opgezadeld. Maar nu raakt hij die eerste plek kwijt. Ze raken elkaar bijna Pedroza en Lorenzo. Ze raken elkaar zeker. En Lorenzo duwt Pedroza bijna buiten de baan. En nu gaan er nog vier andere coureurs langs. Lorenzo op kop. En Marquez is hem ook gepasseerd. Gorgen Marquez nu aan de in het wereldkampioenschap. Slotfase Zwolle FC Twente. Ronald van der Geer. Nog altijd 1-1 met nog twee minuten officieel. Dan zal er een minuutje of drie bij komen. Mokta dreigend vanaf de linkerkant. Maar komt er niet langs. Afvallende bal wellicht voor Bicilio. Nee, ook niet voor Promes. Maar Zwolle kan niet meer doen dan die bal naar voren schieten. Wordt weer opgevangen door Bieland. Zo rond de middellijn. Paast hem eventjes in de breedte. Naar Martina. Dan vervolgens weer Bieland. Dan gaat er wel gestoord worden door Hivat Linkerkant gezocht. Mokta. Nou, die is nog fris. Is gekomen voor Egan. Dat is alweer een minuutje of twintig geleden. Maar heeft eigenlijk nog niet heel veel ja, kunnen doen in dit duel. En voor verovert de bal. En Zwolle wilde dan wel uitkomen. Als het tenminste nauwkeurig kan zijn, kan het misschien ook nog eens gevaarlijk worden. Nijland geeft de bal aan Aschente. Dat is iemand die wel om een boodschap kan sturen. Beweging is er ook bij Labia, Labia aan de rechterkant. Aschente kiest voor een voorzet. Nijland komt op koppen. Legt die bal op de penalty-stip in de buurt van Hivat, Maar de redding is daar van Martina. Wordt de bal weer teruggebracht door Mokoccio. En dan heeft Twente hem via Bieland te pakken. Wordt die wel heel erg lastig gevallen door Hivat, Maar de Scandinavier komt er goed onderuit en kan zelfs. Castaño Wegsturen de diepte in. Castanjos die er net ook even vandoor was. Aan de rechterkant. Op de rand van buitenspel. Vervolgens een voorzet moet geven. Er staan twee, drie mensen zo rond de elf meter te wachten. Hij geeft de bal op het vijf meter gebied. En gaat dus dan alles en iedereen voorbij. Zo ontbreekt het dus bij Castanjos. Met name toch aan een portie nauwkeurigheid. En een soort killersinstinct. Dat was Twente. Dat heb ik net ook al een keer gezegd. In het vorige programma. Als Twente toch eens een killer had. Dan had Twente het toch een stuk makkelijker gehad. In deze competitie. Nu Rosales die gezocht wordt door Tadic. Maar de bal rolt over de achterlijn. En uh, Diederik Boer die net nog een, uh, ja, een curieuze redding op zijn naam mag schrijven. Toen hij een uh, bal... Uh, uh die die in eerste instantie stopte, weer terug zag komen op zijn rug. En bijna Castanjos daarmee in stelling bracht. Maar uiteindelijk werd de bal door Lachman over de achterlijn geschoten. Die, die drie Boer mag nu een doeltrap gaan nemen. We gaan richting de 90 minuten. Dan gaat er zo een bord omhoog met het aantal minuten dat Blom wens toe te voegen aan deze wedstrijd. Nou, dat zijn er heel voorspelbaar. Drie, nou die drie minuten gaan nu in. Als Mokoccio nog eens een duel probeert te winnen op het middenveld. Nou, niet proberen, dat lukt gewoon. De bal ingeleverd bij Labille, dan Nijland en dan over de zijlijn. Maar heeft er nog wel een Twentsbeen ertussen gezeten. Dus mag er ingegooid gaan worden door uh, Zwolle. Dat gek genoeg toch niet zo heel veel haas meer heeft. 1-1 tegen Twente thuis. Nou, ik denk dat je daar best tevreden over kan zijn. Degene die uh, nu gaat gooien is Asciënte aan de linkerkant. Gooit hem richting uh, mak wordt wel even ver op de huid gezeten. De bal gaat terug naar Broersen. En vervolgens in de laatste lijn breed gespeeld naar Lachman. Die staat een meter of tien voor zijn eigen strafschopgebied. Castanjo zet nog wel zoiets als druk. Maar niet meer dan zoiets als. De bal gaat terug naar Boer. Lange bal vervolgens van de Zwolle keeper. Die dus weer is teruggekeerd. Eigenlijk zijn eerste minuut te In de goal van Zwolle raakt in de voorbereiding geblesseerd. En werd lang door Bejois en van de wielen vervangen. Nu is Zwolle de bal kwijt. Bieland die zich steeds nadrukkelijker aanvallend inschakelt. Geeft de bal. Linkerpunt kan Bieland niet koppen. En kopt hij de bal uiteindelijk over de achterlijn. Zo dacht ik. Ja, en dan staat daar ook Labille. Die denkt, ik wint die bal even over die achterlijn. Terug het veld in. En de grensrechter zegt... Ja, Nu krijgt Twente dus een corner. Nabier had niet helemaal in de gaten waar die bal nu precies was. En in plaats van dat hij dus de bal richting Boer kon schieten, kan hij hem nu richting de cornervlag schieten. Want daar staat iets klaar om misschien wel de laatste corner voor FC Twente te nemen. 1-1 stand. Bal komt richting de penaltystip. Wordt daardoor Lachman verlengd. Over de achterlijn heen weer. Corner nu aan de andere kant. Daar komt de Pro voor. Die gaat die corner van Twente vanaf die linkerkant trappen. Castanjo staat in de buurt bij Boer. Ebisilio, Bjelland. Ja, en ook uh, Mokhtar. Ze zijn allemaal in het strafschopgebied. En dan staan Gucci en Rosales eigenlijk te wachten op de afvallende bal. Dan komt die corner, draait wat in. Dan komt Lachman daar met het hoofd tegenaan. Mag die bal nog eens een keer door promes worden voorgezet? Nee, dat mag niet. Want Zwolle verovert de bal via Narsing. Vervolgens terug naar Gravenbeek. Hij weer naar Narsing. En Mococcio, nu kan Zwolle er wellicht uitkomen. Nog op eigen helft. Bal gepaast naar de linkerkant. Asciente moet met zijn laatste kracht in die bal binnenhouden. Dat lukt. Ik ga ook maar staan. Want dat doet de rest van het stadion ook. Dat is mode, denk ik. Bal gaat terug. Naar La Bia, aan de linkerkant. Weer terug naar Aschente Die staat in de buurt van de cornervlag. Paas de bal laag naar Nijland. Randschafschopgebied wil breed spelen. Ja, dat doet hij wel. Maar dan zit er een Twentespeler tussen. En kan nu Castanjos op avontuur. Steekt de middellijn over. Nog altijd Luc Castanjos. En dan uh, is daar Broerse. Die profiteert van het meeverdedigende werk van Hiewat. En zo heeft Zwolle de bal weer te pakken. Dan gaan we nog een uh, aanval van Zwolle meemaken. Gravenbeek over de rechterkant. Meter of drie over de middellijn. Nee, gaat niet verder. Terug naar uh, Lachman. Lachman kijkt ook eens om zich heen. Wat doen we? Gaan we die 1-1 consolideren of gaan we nog één keer gas geven richting de goal van Marsman. Nijland aangespeeld, die staat wel op vijandelijke helft. Asciënte, Nijland weer iets aan de linkerkant. Meter of tien over de middenlijn. Nijland draait wat om zijn as. Hij is de vervanger van uh, uh, Klieg, die dus geblesseerd van het veld moet. Na een charge van Ebicilio, Kreeg daar terecht een gele kaart voor. Lachman namens Zwolle. En dan Fluit Blom voor het einde. En ja, kunnen we concluderen dat Zwolle best blij kan zijn. Lang 1-0 voorgestaan, maar uiteindelijk dus de 1-1. En dat Twente voor de derde keer op rij niet weet te winnen. Het verloor van Ado. Het speelde met 2-2 gelijk in eigen huis tegen NEC en komt nu ook niet tot een overwinning. Mag misschien ook wel blij zijn dat het tenminste nog een goal heeft gemaakt in deze wedstrijd. De motor hapert in Enschede en Zwolle zal ongetwijfeld tevreden zijn met het resultaat geboekt toch tegen een op papier topclub uit het Oosten. 1-1 is het hier geworden in Zwolle. En beide ploegen laten de kans liggen om terug te keren in de top 3 van de ranglijst. Twente blijft op de vierde plaats staan en Peck blijft één punt onder Twente. In Turijn bij het Short Track nu de duizend meter voor mannen Sebas met uh, Nederlands uh, beste shortrekker misschien wel in de baan. Shinky Knecht terug van een blessure aan de knie. Zijn kwartfinale is nu vertrokken. Neemt het op tegen uh, de Rus Victor aan. Of eigenlijk de Koreaan. Hij is genaturaliseerd tot Rus. Zodat hij nog op het hoogste niveau uh, kan blijven meerijden. De Amerikaan Chris Krieveling En de Italiaan Corvontola. Als uh, Shinky Knecht de halve finales bereikt. Dan zet hij zijn Olympische nominatie ook gelijk om. In een uh, kwalificatie volgens de regels van NOC. NSF, die zijn er namelijk ook nog. Daar kwam hij tot nu toe nog niet aan toe... omdat hij dus de eerste twee wereldbekerwedstrijden van dit seizoen miste... door die knieblessure waaraan hij ook geopereerd moest worden. Gisteren heel goed, Shinky Knecht veroverde hij de bronzen medaille op de 1500 meter. Dat was eigenlijk wel een cadeautje. Hij werd vierde, maar de winnaar van de finale op de 1500 meter werd gedisqualificeerd. Dat hoort nu eenmaal bij het short track. En zo, zo schoof Knecht door naar de derde plaats. Hij rijdt op dit moment in tweede positie achter Chris Kriveling... De duizend meter, dat betekent negen ronden op de shorttrackbaan, Iets meer dan 111 meter. Per, rondjes, per rondje. Drie ronden nog te gaan. Krieveling nog altijd aan de leiding. Het is wachten op de aanval achter de rug van Schinky Knecht. Van die victor aan. En wellicht ook nog die Italiaanse thuisrijder Corfontola. Knecht nog altijd in tweede positie. Slotfase van deze kwartfinale. zoekt het gaatje, daar valt het gaatje. Uh, Knecht laat het gat vallen bij het een van de laatste ronde. Aan de binnenzijde. Aan maakt er goed gebruik van. Knecht nu derde. Dat is niet genoeg. Hij moet bij de eerste twee komen, maar nu probeert hij voorbij de Amerikaan te komen. En dat lukt hem net bij het uitkomen van de laatste bocht. Laat Chris Krieveling dan op zijn beurt wat ruimte aan de binnenzijde. En daar maakt Shinky Knecht vervolgens prima gebruik van. Schopt zijn schaats naar voren, uh, houdt daarbij wel het contact met het ijs, want dat moet. En zo lijkt hij tweede te worden in deze kwartfinale. Achter de Russische Koreaan Victor aan En gaat Shinky Knecht door naar de halve finale. En belangrijker heeft hij dus zijn Olympische nominatie...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 Vitesse FC Utrecht werd gisteren 3-1 na een ruststand van 1-0. Het werd 1-0 en 1-1 door strafschoppen van Atsu namens Vitesse en de Ridder namens Utrecht. 2-1 vlak voor tijd door Havenaar en 3-1 in de dying seconds door Prupper. Vitesse heeft door de overwinning tot minimaal kwart over zes vanavond de koppositie. En dus was de Vitesse aanhang na afloop euforisch. Coach Peter Bos. <laughs> nou, Euforie is een groot woord. Ik ben natuurlijk wel vreselijk blij dat we, dat we die wedstrijd uiteindelijk toch nog gewonnen hebben. Want vijf minuten voor tijd was het nog 1-1. Vitesse was goed begonnen, maar zakte na het eerste doelpunt in. We hebben een hele moeilijke, moeilijke middenfase gehad rond de 60 zestigste minuut... waar je gewoon, vond ik, de gelijkmaker zag aankomen. Dat was waar we geen grip hadden. Ik vond het wel erg goed aan de wedstrijd beginnen. De eerste half uur was bij Vlagen genieten. Na die goal vond ik dat we, dat we de drukte niet meer op hadden. En dat toen Utrecht uh, ja, vanaf dat moment eigenlijk beter in de wedstrijd kwam. Uiteindelijk werden door twee late doelpunten dus nog 3-1. De mooiste was van Davy Prupper. Een ziedend hard schot dat ook nog even de onderkant van de lat raakte. Ik voelde hem weggaan. Ik, ik wist gewoon die zit. Ja. Uh, ik raakte hem gewoon heel lekker. en ja, Ik speelde ook goed, dus uh, dan zit het wel even mee. Ja. FC Utrecht had het lange tijd lastig tegen Vitesse. Toch denkt de coach Jan Wouters dat er misschien wel iets meer in had gezeten. Ik heb wel de pest in, want je verliest een wedstrijd. Op uh, grond van de eerste helft uh, hadden we achter kunnen staan. Uh, we hebben absoluut geen, uh, geen antwoord op het spel van, uh, van Vitesse, die, die het prima uitvoerde. Van wel als we aan de bal kwamen, dat we dan slordig waren. Maar de tweede helft begonnen we, begonnen we prima en uh, kregen we ook een aantal kansen. Ja, dat je dan uiteindelijk verliest, uh, dat is wel zuur. Rode SC Goat Eagles. Rust 1-3 eindstand 1-4. 0-1 en 0-2 Antonia. 1-2 Donald. 1-3 Houtkoop. 1-4 Falkenburg. Rode SC-speler Van Peppe werd vlak naar rust van het veld gestuurd. Het, het geheim van deze grote overwinning van Goat Eagles zat hem in de opening. Na 10 minuten spelen was het al 2-0 door twee doelpunten van Antonia. Ja, klopt. Ik denk dat uh, die twee vroege goals van mij... Uh... Ja, dat uiteindelijk hebben we bepaald. Want een uh, trainer, uh, Ruud Brood, die, uh, die ging al snel een, uh, ja, alles op alles spelen, één op één. En ik denk dat, dat je dat tegen een ploeg als ons niet moet doen. Met zulke, zulke snelle buitspelers en een balvaste spits. Ja, hun hebben ons eigenlijk in de kaart gespeeld door, uh, door één op één te gaan spelen. Coed kreeg zelf de afgelopen weken nogal wat doelpunten tegen, maar het had tegen Roda dus weinig te vrezen. Toch vindt coach Foukeboy dat Coed Eagles de zegen vooral aan zichzelf te danken heeft. Uh, natuurlijk, het is een fantastisch scenario. Uh, maar we gaan hier wel naartoe met een plan. En niet van, uh, ja, we hebben nu al wat uitwedstrijden verloren en uh, knikkende knieën. Nee, in tegendeel. Uh, we hebben geweldige goals gescoord, mooie aanvallen gezien. Ja, ik, ik kan er wel van genieten dat we dan uit een wat moeilijkere periode zo ineens. Weer opstaan en er zijn. Dan naar Rodier C. Die ploeg liep 90 minuten lang achter de feit aan en dus was ook de conclusie dat het venijn zat in. Uh, de start. De start, start, start. In de start, dus niet in de staart. Ah. Rode coach Ruud Brood. Uh, wat meest het was dwars zit, dat we heel slecht opbouwden vanaf het begin. Dat we de voetballer daardoor, uh, ja, dat ging in een veel te laag tempo... maar ook uh, zonder initiatief. En zij schakelen uh, twee, drie keer snel om. Dat zit je wat dwars. Waardoor je dus eigenlijk na een kwartier was het ongeveer... ja, dan sta je 2-0 achter. Herakles tegen FC Groningen werd 0-3. Het was bij rust nog 0-0. 0-1 door Zivkovic en 0-2 en 0-3 door Kostic. Dat klinkt als een prima avond voor FC Groningen. Coach Erwin van der Looij. Nou, mooie overwinning uiteraard. Ik denk niet dat veel clubs hier heel makkelijk winnen. En uiteindelijk de uitslag staat 0-3. Dus dat, dat is goed. Ik vond dat we de eerste helft wel veel moeite hadden met de omstandigheden. Het veld was heel snel. We hebben van de week wel getraind op kunstgras. Het was toch iets anders dan dit. Het was duidelijk sneller. En dan vond ik dat je de eerste helft terug zag... Maar in de tweede helft gingen de stukken beter met Groningen. Dat is ook de conclusie van de coach van Heracles, Jan de Jonge. Dat denk ik, ja. Die hebben drie keer gescoord. Heel simpel opgeteld. Dat is gewoon heel vervelend. En, en we hebben toch bij Vlaag ook weer beter gevoetbald... dan, dan een aantal wedstrijden eerder thuis. Maar uiteindelijk moet je hem er wel inschieten. ADO-Kambuur, Rust 2-0, eindstand 3-0, 1-0 Geert. 2-0 Van Duinen, 3-0 Geert. Een duel onder in de eredivisie en daar wil geen ploeg staan. ADO-coach Mauri Stijn leek dat zijn spelers het beste te hebben ingepeperd. Ik denk dat wij vanaf, echt vanaf de allereerste seconde... want we trappen af en we scoren bijna binnen 10 seconden... Aan iedereen hebben laten zien dat wij vandaag maar één ding wilden. En dat was winnen van Cambuur en over Cambuur heen gaan. En dat hebben we denk ik uitstekend gedaan vandaag. Het is nog vroeg in het seizoen. Maar je zou de wedstrijd Ado cambuur al een soort degradatiewedstrijd kunnen noemen. En dat duel werd dus dik verloren door Cambuur. Aanvoerder Ramon Lewin. Nee, dat klopt. We hebben... Een... Een slechte wedstrijd neergelegd en uh, Ado die heeft ons afgetroefd en uh, ja, verdient gewonnen van ons. Kijk, we proberen een bepaald uh, voetbal te spelen. En uh, dat hebben we in de andere wedstrijden ook gedaan. Ja. Alleen vandaag uh, komt het er niet uit. En uh, ook op verleid hebben ze ons afgetroefd en uh, ja, dat mag niet. Dat waren de Eredivisiewedstrijden van gisteren. Dan was er ook nog de topper in de eerste divisie: PV 30 nou, ik was, was Sparta-Dordrecht. Ja, Sparta-Dordrecht 2-3. Dordrecht speelde subliem. Voor zover dat kan in de Jupiler League. Maar het zag er heel goed uit. stonden met 3-0 voor in de, in de rust. Uh, na, afloop, of, uh, na rust of na was Sparta geweldig. En het kwam nog terug tot 2-3. Maar liep zich vast op een doelman. Nou, Henry. Dit is de doelman die echt oranje gaat halen ooit. Hij gaat eerst voor Jong Oranje uh, komend weekend spelen. Dat betekent dat hij voor zijn club Dordrecht niet in actie kan komen. En dat is echt een gemis. Dit is een kat. Dit is een Gordon Banks-achtige keeper. Ik heb zo genoten en echt de hele wereld zit er achteraan. Uh, Feyenoord om te beginnen, daar wil hij ook het liefste naartoe. Het is overigens een jongen die opgeleid is bij Sparta en Ajax. Heeft het daar net niet gered, omdat je daar gewoon heel veel goede keepers had. En nu zit ook wil hem graag hebben. Utrecht, Celtic. En ik denk dat er nog wel wat meer clubs op de loer liggen... om deze gigant van 21 in te lijven. Een keeper voor de toekomst dus, en voor het hoogste niveau. En de, de ploegen aan zich, want dit was nummer 1 tegen de nummer 2 in de eerste divisie. Met een eredivisie-achtig scoreverloop, als je dit ja. seizoen bekijkt. Ja. Zijn zij waardig deze twee ploegen? Nou, ik denk... Uh, als, als Dordrecht in de eredivisie terecht zou komen, dat vraag ik me trouwens af. Ik denk dat ze leeg geroofd worden. Uh, misschien al in de winterstop. En dan hebben ze niet zo'n brede selectie. Maar ze kunnen rustig kampioen worden. Zeker als je die ploeg bij elkaar houdt. Als Haan het seizoen afmaakt, waarna Haan de doelman. Uh, als hij niet door Feyenoord wordt uh, aangetrokken of Herenveen of Utrecht. Ja, dan hebben ze wel een hele goede verdediging Ze speelt ook nog een Lima. Uh, maar weet je. In de zomer worden ze helemaal leeggeroofd en dan, dan houdt het op. Ja. Sparta heeft wat dat betreft of Willem II meer kans om te overleven volgend jaar. Dat dus zie je nu aan de clubs als Cambuur en zo. Maar voorlopig staat Dordrecht vier punten los. Ja. En Sparta is de nummer twee. Vrijdag werd in de Eredivisie nog gespeeld. Heerenveen tegen RKC, 5-2. Na een ruststand van 1-0 met onder meer een hattrick van Finn Bogasson. en die beauty van ik. Ja, die jongen maakt alleen maar beauties. Ja. Geweldig. Programma voor vandaag... FC Twente hebben we gehad, 1-1. Om half drie NEC Ajax en NAC PSV. En om half vijf Feyenoord AZ. Voorlopige stand in de eredivisie. Vitesse staat dus aan kop met 24 uit 13. AZ heeft twee punten minder, maar ook nog die wedstrijd van vanmiddag te goed. Groningen speelde gisteren al, staat ook twee punten onder Vitesse. Twente verzuimde dus om te stijgen naar de top drie. Het staat nu vierde met 21 punten, drie minder dus dan Vitesse. Dan Feyenoord, dat straks speelt. Dan PEC, dat al heeft gespeeld met evenveel punten als Feyenoord en daaronder voorlopig zevende en achtste PSV en Ajax. Onderin NEC nu op de voorlaatste plaats, dankzij RKC... want dat verloor vrijdag, heeft ook 9 punten... maar dus één wedstrijd meer. Dit is Radio 1. Het is 1 over half 3. Mark Visser met het nieuws. Vietnam zet zich schrap voor de komst van orkaan Haiyan. De zware tyfoon heeft een spoor van vernieling over de Filipijnen getrokken. Daar vrezen autoriteiten dat het dodental boven de 10.000 uitkomt. Haiyan is inmiddels in kracht afgenomen en heeft het zuiden van Vietnam bereikt. Grote delen van het land zijn geëvacueerd. Meer dan 600.000 mensen zijn naar veiliger gebied gestuurd. VVD-Kamerlid Mark Verheijen biedt zijn excuses aan voor zijn uitspraken van gisteren. In het Radio 1-programma Breed zei hij dat eurofielen gevaarlijker zijn dan rechtspopulisten. Van suggesties, als zou Guy Verhofstadt erger of gevaarlijker zijn dan Marine Le Pen, neem ik nadrukkelijk afstand, schrijft Verheijen in een verklaring op de site van de VVD. En Franse journalisten hebben in München de ondergedoken kunsthandelaar Cornelius Goerliet opgespoord. Goerliet kwam ondanks in het nieuws toen bekend werd dat er in zijn woning meer dan 1400 deels verloren gewaande kunstwerken waren gevonden. De 79-jarige Goerliet bleek zich schuil te houden in het gebouw waar de kunstverzameling werd gevonden. Hij wilde geen interview geven. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Awb 1 Verkeersinformatie. Files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevenlaken 6 kilometer door werkzaamheden. Er zijn ook werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer, daar staat 2 kilometer. Door een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Zeeburg en Watergraasmeer. 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek, 4 kilometer file. En er zijn 2 rijstroken dicht. Radio 1, NOS Langs de lijn. Begonnen in Breda, NAC-PSV, Bas Stichler. Zo is het, een uh, duel dat een affiche kent... waarbij je eigenlijk al een paar dagen denkt welke kans zal het opgaan. Dat is nauwelijks te voorspellen als deze twee ploegen elkaar tegenkomen... De wedstrijd een aantal seconden geleden in gang gezet door PSV. Waarbij maar meteen de, de aantekening dat de zon hier werkelijk haaks op het veld staat. En dat NAC de TOS gewonnen heeft, kant kon kiezen. De supporters waren boos, want ze vallen nu zeg maar aan richting de harde kern. Maar als ze even nadenken zullen ze het begrijpen denk ik. Want het betekent dat PSV met uh, Titon in het doel dat doel moet verdedigen. En die kijkt werkelijk recht tegen de zon in. Die zon staat laag en dat zou mij niet verbazen. Met name bijvoorbeeld bij afstandsschoten. Dat je als doeman echt voor grote problemen gesteld ziet. En ik ben benieuwd of dat in de eerste helft een serieuze rol gaat spelen. PSV, daar is Rekiek toch weer gewoon. Dat was ook wel de verwachting natuurlijk. Naast Bruma verschenen in het hart van de defensie. Voor het overige verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Locadia blijft in de punt van de aanval staan. En ook Schaars, die natuurlijk donderdag in de Europa League ook alweer speelde, is ook nu gewoon de aanvoerder van PSV. En bij NAC is de linksback van de weg en niet Bordeaux, die zit op de bank. En is ook Verbeek op de bank verschenen. En dat heeft dan te maken met de entree van Stiepe Perica. Die vanaf de zijkant speelt. En eigenlijk de ondersteuner is van de man in de punt van de aanval. Poepom bij Nak die het de afgelopen weken zo goed gedaan heeft. Bal gaat nu terug naar Titon. Die bal rolt vrolijk over de grond. En daar moet je dan niet zoveel last hebben van de zon. de linkerkant weer gespeeld. Willems die nu bezoek krijgt. Aan de zijkant de bal naar Schaars kan inleveren. Schaars kan de bal wel kaatsen naar de linkerkant. Maar als hij goed had kunnen kaatsen dan had hij in Friesland gevoetbald. En nu verliest hij de bal. En dat betekent dat Nak overneemt als Seuntjes. Nu kan aanvallen en daarbij hulp krijgt van Sarpong. Vanaf de linkerkant draait naar binnenrand van het Strasburg-Bietzoek naar ruimte om te schieten. Dat lukt niet, dat doet Seuntjes het maar zelf. En die schiet maar net een beetje naast. Schot voor de boeg. Van Nak in de openingsfase van de wedstrijd na 2 minuten 0-0 stand. Frank Wielaert kijkt voor ons naar NEC Ajax. Ja, daar had Ajax ongeveer 3,5 minuut balbezit vanaf de aftrap. Maar de eerste kans is voor NEC. En een goede voorzet van Vermeil. Achter de verdediging van Ajax. Maar recht voor Sillissen. En daar besloot Rieks toch op door te glijden. Tegen de borst van Sillissen aan. Het valt uiteindelijk mee met de doelman uit Groesbeek. Opgeleid hier in Nijmegen. Hij kon zonder hulp weer opstaan. Zonder hulp van een fysiotherapeut. In ieder geval die mocht langs de kant blijven. Het is nog 0-0. En Ajax speelt zoals ze speelden in de opstelling tegen Celtic. Dus met Blind controlerend op het middenveld en Boylissen als linksachter en Schöne als rechtsvoor. En dus Siem de Jong in de punt van de aanval. Nu met Blind de middenlijn oversteken. Veel ruimte voor hem, want zijn directe tegenstander Kolwijk, die loopt even ergens anders. Maar als hij de bal breed wil leggen, levert hij zo in en kan NEC gaan bouwen aan een aanval. Met Smofs, die speelt vandaag rechts. ...centraal achterin, omdat Van Eijden ziek is. En dat is dan weer de enige wijziging bij NEC... ...dat in de opstelling speelt zoals ze dat tegen Twente hebben gedaan. Dus weer met Higden in de punt van de aanval... ...halverwege de wedstrijd tegen Twente nog gewisseld... ...omdat hij last had van zijn enkel. Maar de topscorer van NEC is er vandaag gewoon weer bij... ...in deze voor NEC toch een grote wedstrijd. Want als er ooit thuis tegen Ajax is een keer wat te halen valt... ...dan zou dat toch bijvoorbeeld vandaag moeten zijn... ...omdat Ajax niet in grootse doen is. En vorig jaar, en dat weet iedereen hier nog... In Nijmegen en ook in Amsterdam werd het hier een enorme uitslag. 6-1 voor Ajax zoals NEC wel gewend is om thuis ook, net als uit, te verliezen van de ploeg uit Amsterdam. Maar nu geloven ze toch in een goed resultaat. Ajax opnieuw aan het rondspelen intussen. Die bal achterin in die laatste linie van, via Van Rijn naar Dentswil. Dan naar Boylissen. Die staat dan op de helft van NEC in ieder geval. Daar is het meteen ook een stuk drukker want daar staat NEC Ajax op te wachten. En zoeken we dus naar de ruimte via Veldman die hier vorig jaar bij die 6-1 overwinning debuteerde in het eerste van Ajax. Ajax breidt, zoekt en doet dat in een tempo waarin het NEC voor ons nog in die openingsfase 6,5 minuut zijn we onderweg, nog niet kan verrassen. De allesbeslissende MotoGP van Valencia, Hansje verliet ons net met een gekke huis met vijf man bovenop elkaar. Is de rust weergekeerd? Ja, die rust is enigszins weergekeerd. Lorenzo heeft de leiding in de wedstrijd. Marquez rijdt daarachter achter op 1,7 seconden En dan daar weer achter Dani Pedrosa zijn teamgenoot. En ja, helaas Valentino Rossi die zit daar bijna drie seconden achter Pedrosa. En dat betekent dat hij zijn teamgenoot Lorenzo niet kan helpen. Rossi is gewoon te langzaam. Hij komt te kort. En dat is ook de reden dat uh, afgelopen donderdag bekend werd dat Rossi na 14 jaar gaat breken met zijn technische coördinator. Met de man die altijd uh, de leiding heeft gehad over zijn racing teams. Of het nou Honda, Yamaha of Ducati was. Altijd was Jeremy Burgess. Want die is het. Die was erbij. En ja, dat heeft niet de schoonheidsprijs verdiend. De manier waarop dat bekend werd gemaakt. Maar goed, Rossi gaat wat proberen om in ieder geval in de toekomst wel in de buurt te komen van die drie Spanjaarden die nu weer op kop rijden. En gewoon de dienst uitmaken in de MotoGP-klasse. En er ziet er nu toch naar uit. Marquez zal zijn hoofd wel koel cool houden. Dat hij de punten gaat binnenhalen. Misschien dat Pedroza hem nog naar de derde plaats stoot. Maar dat maakt voor de uitkomst uh, van deze wedstrijd helemaal geen verschil. Wel is het zo dat de race directie heeft gezegd dat ze na afloop van de wedstrijd nog even gaan kijken naar het incident tussen Lorenzo en Pedrosa. En uh, ja, dan zou ik zeggen van als je naar dat incident kijkt, pak dan ook even de Grand Prix erbij van Gires eerder dit jaar. Waar Marquez Lorenzo recht doorstuurde in de laatste bocht. Maar toen ging het nog om een Grand Prix zeggen. Nu gaat het om een wereldtitel. Het dus lijkt me sterk dat daar rare beslissingen worden genomen. Nog zes rond te gaan op het circuit van Valencia. De 1000 meter mannen zitten erop bij de Wereldbekerwedstrijd de Shorttrack in Turijn. Begon uh, de kwartfinale, uh, Sebas, met drie Nederlanders. Hoeveel zijn er nog over voor de halve finale? Nog één en dat is Shinky Knecht die dus tweede wet in zijn hield. Daan Brielsma werd vierde, dat is niet genoeg. Top 2 gaat namelijk door naar de finale. Maar Brijlsma had ook een heel loodzware heat met onder andere de Canadees Charles Hamelin. Dat is de leider in de stand om de wereldbeker op de duizend meter en meervoudig olympisch kampioen. Echt een grootheid in het shorttrekken. Dus is het niet zo gek dat Brijlsma vierde werd en dus uitgeschakeld is. Freek van der Wart kwam als laatste in actie. Ook een lastige heat met onder andere een andere kant. Canadees Olivier Jean. En uh, hij zocht naar een gaatje dat er eigenlijk niet was... tussen uh, de Canadees Jean en Amerikaan J.R. Selski door. En daarbij kwam Freek van der Waart ten val. Eén Nederlander dus nog over bij de heren en bij de vrouwen... straks in de halve finales op de 1000 meter. Sinky Knecht dus en Jorien Tamors. En die uh, halve finales beginnen als de muziek dadelijk uh, klaar is. Lekker rond de klok van kwart voor drie. Live Sport bij NOS Langs de Lijn. Op radio, 1. Way back when we started, there was een deel van mij dat En ik I'm Een duet tussen Michael Bublé en Brian Adams. Waarom ook niet, after all. <laughs> Adam Maher was helemaal boven Jan, zagen we ineens afgelopen donderdag... tegen Dynamo Zagreb. Ook Bas is natuurlijk hartstikke nieuwsgierig of zich dat door gaat zetten. Ja, hij was goed. Nou, vond ik dat de tegenstand niet zo heel veel voorstelde. We hebben hem hier al een keer... Gezien met een schitterend paasje. Terwijl we eerst maar eens gaan kijken naar een vrij schop voor hoofd Voor de goal komt. En wordt naastgekopt door Kwakman. Scheelt allemaal niet veel. Nak heeft sowieso in de openingfase begrepen dat met die laaghangende zon het doel van Titon. Maar zo vaak mogelijk onder vuur moet worden genomen. Ook met schoten van afstand. Want daar heb je als keeper echt een probleem. Dat loopt op PSV telkens goed af. Maar Titon heeft zich echt wel eens plezieriger gevoeld dan nu. Op deze zonnige. Want het is echt totaal blauw. Ondanks alle regen van de afgelopen uren. Deze zonnige middag in Breda waarin hij werkelijk niets ziet... Deze kopbal van Kwakman heeft hij denk ik ook niet gezien. Maar als hij vanavond op tijd thuis is, kan hij de televisie aanzetten, kan hij nog eens rustig gaan nakijken wat hem allemaal overkomen is. Het is 0-0, maar her, daar waren we gebleven. Die uh, verstuurde een paar minuten geleden een rachtfijn paasje naar Locadia tussen de linies door. Maar Locadia die het wel afronde ook bleek buiten spel te hebben gestaan. Uit herhaling bleek dat dat overigens klopte ook. Want het feit dat Maher zich weer nadrukkelijker bemoeit met het spel van PSV. Op een goede manier dat zal de mensen in Eindhoven bijzonder veel goed doen. Vanaf de linkerkant Willems voorzet komt bijna bij Maher die nu eigenlijk zijn hoofd een beetje intrekt. Omdat hij vermoedelijk denkt dat Locadia die twee meter voor hem staat wel met zijn hoofd bij de bal zal komen. Dat blijkt niet het geval. En zo het die bal door langs Terrouelaar. Die dan in tegenstelling tot zijn collega dus totaal in de schaduw staat. Vermoedelijk omdat het daar fris is en winterjas zou willen gebruiken. <laughs> Terwijl aan de overkant de zonnebrandolie uit de tas kan voor Titon. Want die komt echt wintersportverbrand thuis. Als hij niet uitkijkt en de eerste helft langer duurt dan de tweede. Want anders hebben we er nog niet veel aan. Balbezit voor dak met de doeltraal van de keeper. Komt rot van de middenlijke op het hoofd van Toyfone. Geen controle. Leurling wil Pasen maar glijdt weg. Dat verhindert niet dat hij paast, maar het verhindert wel dat het secuur gebeurt. Want de bal wordt een soort vuurpijl en stuitert dan uiteindelijk in het strafselgebied in de handen van Titon. En wordt al snel uitgerold naar Bruma. En Bruma wijst maar naar wie eigenlijk? Naar Toyvonen, die zich dan laat zakken vanaf het middenveld. Kan eigenlijk alleen maar de bal terugkaatsen naar Rikik, die loopt een paar meter. Komt nu droogte van de middenlijn in de schaduw terecht. En kijkt dan, omdat hij weer zicht heeft, waar iemand staat die vrij is. En dat is dan Willems geworden aan de linkerkant van het veld, De Pai. 3, 4 vier, vier meter verderop, dreigt wat met een paar stapjes naar binnen. Blijft dan eigenlijk stilstaan, zoekt een korte combinatie met Locadia. De bal schiet er eigenlijk tussendoor. En wordt dan door Kwakman weggetrapt zonder dat er echt problemen ontstaan. De grote kansen hebben we dus in deze wedstrijd nog niet gezien. Een paar schoten van afstand en een gevaarlijke kopbal van Kwakman aan de ene kant. En dus een afgekeurde goal aan de andere kant. En het is 0-0 in Breda na 13 minuten. De laatste ronde van de MotoGP van Valencia is ook de laatste ronde in de strijd om het wereldkampioenschap. Is het uitrijden geblazen voor Marquez, Hans? Ja hoor, echt uitrijden. Dan heb je het helemaal keurig omschreven, Henry. Want hij rijdt op de derde plek achter zijn teamgenoot Pedroza. Die is zoals eerder voorspeld... Die is ondertussen voorbij gegaan. Dat maakt allemaal niks meer uit. Ook niet wat de race directie zegt uh, na afloop of er nog een straf uitgedeeld wordt aan uh, Lorenzo. Vanwege die inhalactie ten koste van Pedroza eerder in de wedstrijd. En ja, waar het vernein bij de Moto3 in de staart zat. Zat hier het vernein duidelijk uh, aan het begin van de wedstrijd. Uh, toen uh, Lorenzo en, en Pedroza elkaar meerdere keren passeerden in de openingsfase. Maar ja, tenslotte is het toch Lorenzo die deze race wint. En Marquez die wereldkampioen gaat worden. Hij is 20. Op dit moment zien we dat ze de manager... Van, van Marquez, Emilio Alzamora... nu al in tranen uitbarst op de pitmuur. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Emoties worden de vrije loop gelaten. De mensen van Honda zijn allemaal klaar... om de jongste wereldkampioen... alle tijden in de zwaarste klasse te begroeten. Twintig jaar is hij pas. En neemt deze titel over... van de legendarische Amerikaan Freddy Spencer. Het is Jorge Lorenzo... die nu als winnaar wordt afgevlogen. Daar komt Dani Pedroza aan op zijn achterwiel. En daar Mark Marquez. De man met nummer 93... 100.000 mensen hier op dit circuit. Een heksenketel is het. Wat een feest. Nu gaat zijn hoofd naar beneden. Met die hel. Achter het ruitje. En dan die mensen met die rode vlaggen. Met nummer 93 erop. De nieuwe held. Is binnen. De nieuwe held is wereldkampioen. Misschien wel een van de allergrootste talenten in de motorwereld sinds Valentino Rossi. Die is ondertussen 34 en 9 keer wereldkampioen. Maar dit is Marc Marquez. Hij is spectaculair. Hij is snel. Hij is getalenteerd. Heeft hij ook zwakke punten? Ja, die heeft hij ook. Want hij is te vaak gevallen dit seizoen. Maar ontsnapte steeds zonder blessures. Hij is wel terecht de wereldkampioen in de MotoGP-klasse. Marc Marquez uit Spanje. Jorien Termors Mors rijdt de halve finale van de 1000 meter short track in Turijn Sebas maar ze zal op moeten schuiven. Want ze rijdt voorlopig op de vierde plaats. En de beste twee gaan door naar de finale. Minder dan drie ronden nog te rijden. Kop wordt genomen door de Koreaanse Sung-hee Park. Korea toonaangevend altijd in het short track. hebben heel veel talenten. Canadese Marianne Saint-Gelaire vaak tweede geworden op belangrijke toernooien. Rijdt nu ook op de tweede plaats in deze halve finale. En met de ingang van de laatste ronde nog altijd Jorien Tamors in vierde positie. Zoekt naar een gaatje dat er niet is. Is afhankelijk van fouten van de concurrenten, maar die maken geen fouten. Lee, de Chinese, gaat door. Samen met Sunghee Park, de Koreaanse. En dat betekent dat Jorien Tamors en Marianne Saint-Gelais uit Nederland en Canada naar de B-finale moeten. En dat er dus geen medaille in zit op de 1000 meter voor Jorien Tamors. NSC Ajax. Ja, ik hoop dat de sjaal snel af is bij Ajax. Want we zijn 19 minuten onderweg. Er gebeurt helemaal niks. Het is breien, breien, breien. Af en toe zit dan Rex ertussen. En dat levert dan gevaar op voor de goal van Ajax. Tot uh, drie keer toe, tot nu toe. Eigenlijk, nou ja, één keer serieus. Rex, de laatste keer dat hij er door kwam, was uh, toen wilde de bal uh, dacht voorbij Rex te spelen op de middenlijn. Dat lukte niet. Rex kon zo doorlopen richting Sillissen. Die kwam zijn doel uit. Dan denk je, daar gaat hij er met een boogje overheen. Maar Rex wilde dwars door uh, Sillissen heen schieten. Dat lukt niet. En uh, dus is het nog altijd 0-0. Ajax heeft ontzettend veel balbezit. Maar uh, creëert helemaal niks. Veldman nu wordt vastgezet tegen zijn eigen 16 aan. NEC probeert nu heel even naar voren te verdedigen. Heel even is nu overigens op het moment dat ik het zeg alweer voorbij. Want Ajax uh, gaat nu wel de helft van NEC op met Siktersson aan de linkerkant. Tegenstander opzoeken naar binnen toetrekken, trekken. Dan schieten. Jonsson ziet die bal heel ver voor langs gaan. Die bal gaat echt 20, 30 meter naast ongeveer uh, de goal van uh, NEC. Nou dat was dan de eerste schotpoging van Ajax in deze wedstrijd. En er is helemaal niemand in het Goffertstadion van geschrokken. Dus NEC doet het eigenlijk prima. Vangt Ajax op en wacht op het gemakje, op de kansen die het krijgt. Daar heeft het er al een paar van gehad. Maar die heeft het via Rex dus vooralsnog niet benut. Ajax doet het niet zo best in Nijmegen. 0-0. Uitslagen in de hockeyhoofdklasse bij de vrouwen. Amsterdam won daar vanmiddag van Kampong met 1-0. Laden de koploper, won met 5-0 van Nijmegen. Pino K. werd 0-2. H.D.M. Hik 2-0. Den Bosch laat dure punten liggen thuis tegen Hully. Uitslag 2-3. En SCAC Oranje zwart werd 5-3. Dat betekent dat Laren de koploper nu 31 uit 12 heeft. SCAC is de nummer 2 met 27 uit 11. Amsterdam staat op 26 uit 11. En Den Bosch, dat dus verloor, staat vierde met 26 uit nu 12 gespeeld. In de mannenhoofdklasse zijn de wedstrijden nu bezig met de absolute topper tussen de nummer 1 en 2. Rotterdam-Amsterdam, Tim Steens. Ja, dat is de strijd tussen de nummer 1, Rotterdam, en de nummer 2, Amsterdam. En uh, ja, het is ontzettend spannend aan die top uh, in de hoofdklasse. Maar maar liefst zes teams doen mee uh, voor die vier plaatsen die aan het einde van de competitie, aan de reguliere competitie, het einde van die reguliere competitie, uh, recht geven op deelname aan de playoffs. Even naar deze wedstrijd kijken, want we zijn vier minuten bezig en de stand is al 1-0 voor Rotterdam. Het was na drie minuten de eerste strafcorner voor Rotterdam. Uh, en op de kop van de cirkel staan dan twee koppels. Uh, eentje met uh, Timo Kranstauber als pusher en eentje met... Jeroen Hetsberger. En dat was uh, Timo Kranstouber die de bal ontving. Maar die schoof hem af naar links naar Jeroen Hetsberger. En die pusht hem heel hard onder... De Kieper Dirk van Essen van Amsterdam door. En dat betekent dat Rotterdam al met 1-0 voor staat. En ik zei al, het blijft ontzettend spannend. Want de nummer 1 Rotterdam heeft 24 punten en de nummer 6 Bloemendaal heeft er 19. Maar als je het programma even bekijkt, dan zie je dat eh, Bloemendaal, HGC en eh, oranje Zwart eh, zeg maar, en Kampong, hun wedstrijdjes waarschijnlijk wel gaan winnen. Dat betekent dat de strijd tussen Rotterdam en Amsterdam heel belangrijk wordt vandaag. Want Amsterdam kan bij verlies zomaar ineens naar de vijfde plaats duikelen. Terwijl ze nu op dit moment op de tweede plaats staan. Op dit moment geeft scheidsrechter Jan. De tweede strafcorner aan uh, Rotterdam. En Rotterdam is ook in die beginfase de betere ploeg. Zeven minuten gespeeld. De tweede strafcorner voor Rotterdam. Uit 1977 jet airliner Steve Miller Band. Rotterdam, Amsterdam. Tim Steens. Het is al 2-0 geworden. 10 minuten gespeeld hier in Rotterdam. Het is 2-0. De tweede strafcorner voor Rotterdam was ook raak. De eerste was nog een variant via Jeroen Hertsberger. En de tweede die Timo Kransthouwer zelf keihard laag in de hoek. Ook lijnstopper Buissand was kansloos. 2-0 voor Rotterdam. 10 minuten gespeeld in de eerste helft. Een doelpunt in Nijmegen. Frank. Ajax heeft maar één kans nodig, zo simpel is het dan. Eventjes draaien ze om het opgebied van NEC heen. Komt de bal uiteindelijk bij Klaassen terecht. Hoge bal, lang onderweg richting Siem de Jong. Daar kan Breuer gewoon die bal wegkoppen. Maar die trekt zijn keutel in. Oftewel, hij trekt zijn hoofd in voordat hij dat gaat doen. En daarachter staat Siem de Jong. Die zegt dankjewel, knikt zo binnen. Ajax doet het niet goed tegen NEC. Maar staat wel met 1-0 voor na 25 minuten voetballen in Nijmegen. De goal van Siem de Jong. Eén wedstrijd is afgelopen vanmiddag in de Eredivisie. Pek Zwolle tegen FC Twente werd 1-1 door doelpunten van Fernandez en Promes. Bij NAC PSV is het nog 0-0 na 23 minuten. En bij NEC Ajax zou juist dus 0-1 geworden. Later vanmiddag nog Feyenoord tegen AZ. We zijn zo meteen terug met al dat voetbal. En onder meer ook met Federer Nadal. Tot zo.